Hallo, hallo, hallo meneer Diga hè? Ah, meneer Diergaarder, juist. Ja, meneer Diergaard. Even stil te groot, ik praat even met meneer Diergaarder. We, ja, we zijn weer. Even... Ja, natuurlijk ja. met meneer Diergaarder. We zijn weer rechtstreeks in de lucht, we zijn er klaar voor bedoel ik. Uh, bent u klaar met die plaatje draaien? Hé, hey, dan kunnen wij hier. Wacht uh... nou even, de deze, groot. Deze moet ik zo starten. Ja, die, ja zo meteen ja. niet nu al. Hè. De groot zit met zijn hand op de knop. Ja. Uh, is het mogelijk dat. Wacht nou ja, even, sorry. met die dat ja. ik uitgepraat ben ja, met, met meneer Diergaarder. Is het nou zo moeilijk? Met mijn elleboog, sorry. Met mijn elleboog. Uh, wij wou graag gaan. We beginnen dus, uh, we, gaan, we gaan maar beginnen. Ik zal, ik, ik tel af, de de klas. Ik... Wacht, nou tot ik aftel. Ik zeg, ik tel af, dan ga je toch niet gelijk. Dan gaat hij. Vijf, vier, drie, twee, en... Go, go, als ik go zeg. Nou, vijf, vier, drie, twee, en... Go. Wat is dat? Wat is dat? wat... Hij blijft hangen. verkeerde dus is de Sorry, groot wat ja. heb je? Excuus hebben we die niet hier aan. Ik Dat pak is even een doosje eruit. De er is groot, schiet ja. Het ja, programma is ja. bijna ja. afgelopen. Zitten we nog in de opening tune. Daar loopt Ja, Laat maar aan, laat maar aan. Hij wil sneller eens meer aankomen. Sleller meer aankomen. Uh, wat nou die andere nog? Leon, die ja, oude jongen. Ja, die oude jongen. Sorry, sorry. sorry. Oh, nou, uh, ja. uh, op <muches> nee, de bootje. Excuus hebben die dieren. Maar wat een zo. Zo zie je toch, is, uh, toch in, geen radioprogramma. We moeten de mensen thuis ja, nog niet is live, zien. He? Het is live, ja, hè? Het, ja. het, ja. het is live. Het is live. Tot is live. Ja. mij Op een dag gaat de goede zijn, hè? Ja, hoor. Ja, is hij weer, hè? Nou nou. nou, nou. is dat lang geleden, mensen. Een week, dik. Ja, een week. Dik. En ja. dat doen we dan de... Houden we dat nou weer? Ja. Het hele seizoen een week, een week, dik. Uh, we zijn er weer helemaal klaar voor, dus we gaan de steen maar aan. En we zitten weer. Nokkie, nokkie, dokkie. Ik heb ook een ik mijn een raadsel ja, hebben we te vallen. Wat is raadsel. er voor raadsel dan? Ja, een dat is uh, ja, zo'n uh, verschilraadsel. Een he? verschil. Nou, ja. wat is het verschil ja. tussen een krokodil? Wat nee. is dat? Oh, de deur weer. Nou, wie nou weer? Hallo? Oh, joh, joh, oh, hij is er ook weer een Wat is allemaal, joh, joh, joh, wat is er, joh? Ik heb al leuk raadsel. Waarom heb ik hem juist nog niet eens uit, Wat is hij voor een raadsel? Heel leuk raadsel. Nou, dat zal wel weer. wat is er, joh, wat is er voor een raadsel? Weet u het verschil tussen een zwaluw en een papegaai? De ene gaat per ons en de andere gaat per kilo. Ik, ik ben met het programma filmen, Nee, weer! Zijn we Ik leg het maar Ik Ik, no, goed nou, ik, ik is leid, een raadsel! Ja, ik ben gek een raadsel! Ik ben gek op raadsel, jij toch ook? Het niet te ja, moeilijk ja, zijn! Nee, is niet te moeilijk, hoor! Nou, ik weet het niet, hoor! Weer met Domingo en de muizen! Nee, wat is het verschil tussen de zwaluwe en de papegaai? Ja, wat is het verschil tussen een zwaluw en een papagaai? Nou, kom op, wat is het dan het verschil? De, uh, de een vliegt op zijn gevoel, en de ander kan de weg vragen. Oh, hey, we zijn hier. Ja. Wie, wie kan de wegvragen? Wie, waar gaat het over? Wat is nou die weg? Dat is een grapje van de groep. Dat is een holletje. Die zwaluw die, die, die, smalu, die ja. kan nog ja. niet praten. Die nee, pampagei die kan niet. praten. Maar die zwaluw nee. nee. nee. kan nee, niet dan dan praten. Zo. Dan ik dan dan ik ook, heb nog nooit de zwaluw horen praten. Maar uit pampagei kan praten van de zwaluw. dat is grapje. Nee, dat heeft geen nut. Het is maar een grapje. Het is maar een mopje. Ik wou er niet over begonnen waren. Zeg maar, dan doen we met de papa Ik was Ik zal zeggen. Eh, eh, eh, eh, eh! Ja, dat is ie he, Hein Dunnes. Ik, eh, ik moet even iets vertellen. ik, eh, ik hoorde van eh, Zojuist in de tram hoorde ik een aardig mopje. oh wat heb ja, ja, niet zo belangrijk? Is het is een leuk mopje hoor? Ja, ja, ja, dan dan een raadsel eigenlijk. Een raadsel? raadsel, raadsel. raadsel. Ja, sorry, het gaat namelijk over een papegaai en een meeuw. een papegaai en een meeuw? Er een in de meeuw. Nee, een een papegaai en een meeuw. Het verschil tussen een papegaai... Nee, het een papegaai en een meeuw. Wat maakt dat nou uit? Dat ik Het is niet belangrijk of we nou. Wat geeft dat nou? nou het jou? Kom op nou! nou ben je niet in de war met een hoerenloper? Met een hoerenloper? Ja, hoeren ja, die met die kromme snavel, weet je oh, dan? Die nou. ja, dat is de stelkloper. Die ik altijd de hoerenloper. En we nou klaar met we die moppen en ratels allemaal? Kunnen we nou beginnen met het programma, Ja! Nou weer is, uh, is dit de NCRV-studio? Uh, Wel, nee, de Trors-studio. U bent hier in de Trors-studio, toch niet in de NCRV-studio? Dan, uh, dan ben ik verkeerd. Ja, ik, ik bent verkeerd. Je moet hier buiten en dan moet je aan iemand vragen. Uh, uh, ik heb uh, er onderweg, vroeg ik, ik zeg waar is de NCRV-studio? Dus ze stuurde me hierheen. Dat is toch helemaal fout? Dan heb ik, ik de onderweg de het onderweg gevraagd. Oh ja, aan wie dan? Aan, uh, aan een zwaluw heb ik het gevraagd. Een zwaalu. Een Nou ja, niet aan een zwaluw. Een zwaluw kan niet praten natuurlijk, dus wij hebben hier niet. Die oh, okay. zei niks. Hij oh, toen... nou, mijn... had een papegaai oh. bij hem. En die wist ook wat het was. Ja, die wist waar het was. Had hij gehoord van een zeemeeuw. Ja, is Dus zoals ik al zei, we zitten nokkie-nokkie, dus ja, we gaan gauw verder met programma. Ja, programma. Mag ik iets nou onderbreken? Mag, even, het mag, even, ja, mag, even? Een, mag ik een, even? Ja, even? ik even? Ik bal. heb ik een, een idee. Ja. Ja. Ja. Uh, ik dacht, is het niet leuk om in de Dick van der Kruis show iets meer aan sport... Oh, door, ja, nou, een nou, nou, geen, een beetje een beetje Al beetje een beetje een beetje dat beetje een beetje een beetje de beetje een niet een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een niet een beetje een beetje gaat het een beetje een beetje een het een beetje een beetje het beetje geel geel een kunstgras, een beetje een helemaal geel beetje oh. Kunstgras beetje een beetje een beetje een Hé, hey, hoe bedoel je dat met die sport? Ik De stoeltjes gaan er ook uit, hè? Waaruit? Uit de arena, hoor. Echt waar? De stoeltjes uit de arena er, de gaan eruit. Charles gaat eruit, hè? De stoeltjes ook. Waarom gaan de stoeltjes eruit? iemand oh. heeft ontdekt dat het kuipstoeltjes zijn. Uh... Heng Dulles, hoe had je dat in je hoofd met die sport? Wat ja, wat oh, je weet zo'n zo. Wat nou nog? De grootste is dat nou, uh, nou wat is er nou nog? Waar uh... ik niet met uh... Henk Dulles en jij komt weer. Heb trouwens dit trouwens, dat heb je al gehoord, oh, ja, zuster. Ja. De Kuipertoel, die de uh, is het gelegd, wat is er nou nog? Die van Gaal is toch ook, er, hè? Oh, Louis van Gaal is het uh, met hè? de Lovie van Gaal is toch de worden, nou, Die hebben ze in het openbaar betrapt. Betrapt? betrapt? betrapt met wat? Wat, wat Wel, tigem, uh, deed hij dan? Die stond zichzelf uh, stiekem te evalueren. Nee, nee, nee, nee, nou, nee, kom op nee, nou. nee, ja, wat is er nou voor wat is er nou wat voor sport wat gaan we doen voor sport uh, mol, ik dacht of, uh, de, uh, voor deze van deze de eerste keer ja. paardensport paardensport maar voor paardensport ja. ja. oh, ja, we hebben de springruiter Dat is mooi op springen. dit moment is er in, uh, in den bos is er een belangrijk concours die oh, ja. oh. oh. oh. misschien is het oh. leuk om daar naartoe over te schakelen ja. naar onze speciale te We hebben oh. een speciale verslaggever. speciale wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie zit er dan uh, speciale verslag? in? is Harry Nack. Oh, dit is Harry! Hey, nee, Harry! Nou, Harry! Oh, de... maar, hey Harry, ja, zit hier de post de... bij het concours? Ja, ik zit hier bij het concours. Wat, wat een leuk! Nou, uh, we zijn zeer benieuwd, ja, Harry. De... We krijgen dus een rechtstreeks verslag van wat er nu nee. op dit ogenblik aan de gang ja, is. Nou, ja, ik zit hier te kijken. Nou, uh, la, la, laat me horen, Harry. We ja. zijn zeer benieuwd, we nou, luisteren. Uh, er komt, net komt er een paard de te te binnen. Oh, dat is mooi. Wie is het? Eh, als ik het goed zie is dat Gerard Heukenmeuken. Oh, heel bekend, heel bekend. Ja, heel Met bekend. het paard Spitfire. Oh, oh, is dat is een felle hè? Ja, ja. dat is een hele felle, ja. is dat een goede combinatie. Ze, ze groeten nu even de jury. Oh ja, dan nemen ze even de hoekje nemen ze af he, voor ja. de jury, dat is heel bekend. Ja, en, heel en het paard legt even een paar flinke bolussen neer. Flinke bolussen? Flinke oh. ja. Van het paard. Hij doet de hartelijke grootte. Nou is hij klaar. Gaan we nou beginnen met de spel? Ja. En daar gaat de bel ah, ja. voor de eerste ronde. Nou, we zijn benieuwd. Spannend natuurlijk. hij neemt nu een uh, aanloopje. Ja, ik hoor hem. Hij maakt en hij ja. gaat nu recht op de eerste hindernis af. Mag niet dat aanraken. dat is een uh, dubbele balk. Ja, die mag je niet aanraken natuurlijk. Daar gaat ja. hij. Hey. Hij tikt even de bovenste balk aan. Dat kan gebeuren. Hij gaat nu op de tweede hindernis af. Nou, hopen dat dat beter is. En dat gaan. is een driedubbele balk. Oh ja, natuurlijk. Ja, dat hij bom. tikt even. Ja. En daar gaat hij. Hoi, mm. ai, ai. Hoi, ai, Vind die bovenste balk aan. Kijk even de bouw. ik hoor alles omvallen. Maar Nu denk... komt iets Heel moeilijk. Oh ja, ja. Wat, wat komt er nu komt de sloot. Oh, de oh De ja. sloot. Oh. Ja, Daar gaat ja, hij weer. Hij neemt een haal op ja. Springt over de heg! En nog achter een beetje ruimte ja. ligt aan. Achter Ze klimmen er weer uit. Die zijn uitgesloten. En ze gaan nu richting de muur. Oh, dat is wel oh. spannend. Dat ja, mag hij wel een flikker aanlassen. Ja. Hij gaat recht op de muur af. Waar ja. ja. gaat hij? Ja. Oh. Springen, want... hij, de hele muur ligt onderste Dit is nou voor een paard die vergeet om te springen. We slaan maar hij om. is nu door het dolle heen. Okay. Hij gaat nu rechtop de jury af. <tie> en daar gaat zijn bel. Daar gaat de eindbel. Alles, alles ligt onderste Oh ja, we wel binnen de tijd. Oh, binnen de tijd. Nu was Hollydog. Ja, oké. Oh, ja, oké. Ja, de hey. Ja, oké. Ja, oké. Ja, oké. Ja, voor Ja, oké. Ja, oké. Ja, oké. Ja, oké. Ja, de Ja, oké. Ja, oké. Ja, Bij de oké. Bij de tros, ja. Elke zaterdag, Elke zaterdagmorgen. Elke zaterdag morgen. Ja, Elke zaterdag Oh, dat de roos! De roos! De roos! De prijsvraag. De roos! De stem voor nemen. Ik Dat is roos! De roos! De roos! De roos! De roos! De roos! De roos! De De roos! het ja, Ik ga ja, Ga Dat like is een beetje hè. Oh, shit! Ah! Van dat die neen trap, neen. hoe kan dat nou? Wat, wat is er nou gebeurd? Ja, zeg? Nou. Ja, ik heb de leuning omgedraaid, ik ja. heb de he, he, he, he, he, leuningen weer teruggezet, maar daar weet ik niks van. Dan dat, dat moet u draaien. toch even meedelen. Ja, dat is toch logisch, ja, toch? Ja, ja, dat is een vergeten. Dat doet ze. Dat gaat doen met die leuning. niemand ziet of waar de leuning ziet of niet weet. Dat doet ze natuurlijk. Dat is heel Het gaat wel weer over. Nou ja. Ik ben er. Je bent er. Nou, wat kom je doen? Wat is er? Hé, wat ik vragen wil, zijn de meisjes er niet? Nee, die zijn net, die zijn weg met een taxi. heb ik mijn taxi laten staan? Nee. Heb je mijn meisjes? Nee, heb je Leo? Ah, hier is Leo. Waren jullie even weg of zo? Je gaat toch niet weg, hoor? Nee, je moet even blijven, hoor. Ah, de prijs gaat niet. Ja, gezellig. Nee, yo, no. Ik wil jullie even lekker voeren. Even bij dikke leo. Hoppa, hoppa, hoppa! De hoppa, hoppa! hoppa. Ja, kan het, het ietsje binden, mensen? Het is toch niet! Ja, dat kan toch niet meer! Dat is, toch... ja, is toch gezellig? Ja, dat, ja, dat is, heerlijk, toch gezellig. is toch, is mensen, toch is gezellig? Natuurlijk oh, Het is toch een radioprogramma, kom op nou iedereen hoort dat! Wat is toch Het schiet op, die prijsvraag, wat een flauw! Of van flauw? Of een flauw? Zal ik even, dan roep ik weer in die emmer. Hebben die emmer? Die emmer, maar heb je geen roep? Wat een emmer? Ah, daar is hij al! Daar hou ik hem even voor! digitale tijdpellen, daar gaan we door! Die in de emmer dan roepen voor de galp. Nou, die stinkt wel, die emmer, oh, we Jongen, wat een lucht. Wat is er gebeurd met die emmer? Oh, ik ben ik van die week even gebruiken even, even, even, even, even een barsje, Klein wasje heb ik ja, hier gedaan. Wat ook nog een, een oh, wasje was van al al de week. Onsmakelijk, hè, menselijk. Dit kan toch niet meer. Waar zijn we er toch mee bezig, Ik wil een start de tune, Ja, dan roep ik de spruik van vorige week in die emmer. En start nu de tune maar, hoor. De kat van huis is... ...puntje, puntje, puntje! Oh, yeah. oh. ja. Ik ja, uit mijn hand. die is een zware emmer. Houdt dat ja, ik emmer. Wat zijn de vragen van de antwoorden van. die, die Tanja Schobers: als de kat van huis is, ja, ja, is moet je ja, de weglooplijn bellen. Oh, oh, oh. Die is niet bedacht, dat hadden we ja, vorige week we de weglooplijn hadden we toch vorige week? Er waren veel mensen die dat bedachten? Oh, we hadden veel mensen het antwoord. Maar hij is wel leuk. Ja, hij is helemaal. Mijn de boers maar: als de kat van van huis is, ja, dan stinkt het thuis minder. het oh, Ja, ja, ja ziet ze, he? ja. ze maar. Mensen. Je je niet op zo. Nee, nee. nee. nee. Hij, hij had ook nog een PS. Een PS? Had Wat is een Gefeliciteerd PS? met vooral de overzichtelijkheid en gestructureerdheid van de show. Ah, dat is de even niet door, ja. Dat is toch fijn dat iemand oplet dat er wel een voorbereiding... deze is ook leuk, hè. Die is van B.P. Frank in voerendal. Wat had hij? kat als de kat van huis is, ja? zitten wij met de brokken. Oh, ja, dat zijn hondenbrokken. Ja, en de hoor. die eet die kat aan ja, die de jongs. Ja, de joh. groot, ik loop toch niet helemaal achter de winkels aan. Natuurlijk weet ja, ik dat. Uh, en deze vind ja, de ja, ik ook Mark Janssons. Ja, dat is ook mee mee erg gedaan. leuk. Als ja, de ja. kat van huis is, nou, dan bind ik mevrouw wel op het spek. Dan vind ik ja, ja, ja, ja, ja. Van het, het spreekwoord dat gaat op het spek binden. ja natuurlijk ja. ja, niet ik heb toch ook op school? Oh. Natuurlijk wel. En de uh, Arjan van Rode uit Amuiden. Ja. Als ja, de kat dat... van huis is, nou. ja, staat zijn voicemail wel aan. Ja, zo sterk. Ja. mag ik Schrijf het even tussendoor zeggen? Het is de eerste He. keer dat we dit doen, maar, ja, maar het is wel loeisterk. Deze vindt ook goed voor Wat een verbetering zeg! Wat een enorme verbetering Ja, ja. cultureel, Rubens, uit Ermelo. Als ja. de kat van huis is, nou. dansende de buizen. Dat <tie> vind ik ook erg. Nou wat valt dit nou laat dat is goed. Ja. Ja, dat is zo dat. Is de... Kijk, oh. zit me nou, dat is het spreekwoord het zoals het hoort te zijn. Daar vragen we toch, jongen. We vragen over, om een leuk, ander, dat je het leuk en dat je een ander, hem, uh, een, een ander gedeelte, oh. dat je twee verschillende spreekwoorden oh. aansluit. Oh, niet, ik, een... had als, oh. uh, ik had hem als binnaar uitgekozen. Dat is gewoon de, het spreekwoord zoals het is. Hoezo als de kat van oh. huis is de, de, met de muizen. De, uh, deze is van Jo Tonon uit Heerlijk. Als de kat van huis is, Dim in de put. de put. kijk, ja, ja, zo moet je dat, dat is de doen. Ja, ah, dan komt de winnaar. Moet ik die maar even maken dan? Die winnaar, ja, nee, waar is de winnaar? Maak een beetje daar, deze met die duim erbij, dat is hem. Ja, en, ja. De winnaar van deze week, voor de eerste keer met de spreuk, is geworden: Maarten Nieuwehuizen. Oh. Sint-Olafstraat 124 in erbij. Kampen. Nou, feliciteer. Kampen geen... staat hier. Bij Kampen. Nou, maar hier staat Kampen. Was was er een... Ja, Kampen. natuurlijk, daar staat Kampen, maar je zegt Kampen. Schiet op, nou maar. Nou, wat, ja, was de, wat had hij voor leuks? Wat was het leuk en waar moesten we dan zo verschrikkelijk om lachen? Ja. Wat was dat het originele? Ja, wat uh, was het? als de kat van huis is, ja, ja. heb we, ja. je pech als je naast de Chinees woont. Oh! Ja. Ja. Hij ja, is er alleen, ja. Hij is zuiver. Hij is zuiver. En ik mag dan wel even zeggen van harte gefeliciteerd tegen nou, deze winnaar. Hij is de trotse eigenaar geworden. Oh, gaan we weer. zo'n schitterende donkerblauwe zak, waar op letters te lezen staat. Lang de voorraadstrek. Ja, en op is op. Ja, dan heb ik hier de nieuwe oh, ja. nou, dan ben dan ik hem weer even, Dan pak ik oh, de emmer ja, ik weer even. Ga, ik ga, nou, heb laat ik dat. Nou, zal ik helpen? Ik hou hem wel vaak. Ik hou hem zelf. Hier komt dan de nieuwe op. Wat is de vraag? De vraag van volgende week is... die emmer? Zoals het klokje thuis tikt... Puntje, puntje, puntje. Is puntje met heb je het zo? Waarom heb je het zo? Wat heb je het zo? Waarom heb je het zo? Waarom heb je het zo? je het zo? je het het zo? je het zo? je je Dik voor mekaar show, is dik voor mekaar gezellig En wil je, je radio aanstaan, dan kun je luisteren gaan Mooi, en dan is het nu tijd Elke week hetzelfde Mooi, en dan is het nu tijd nou. Mooi, en dan is het nu tijd geworden He, het Knenelle, o, kijk dat je aan de vooral hadden we in het begin ook al... ...is die nou? Mooi, dat was dan dan. Dat is nu tijd geworden voor een actueel onderwerp, hè, de Groot? Ja, want het speelt. Iedereen is erover bezig. Ja, dat is de talk of de town, zou ik maar zeggen. De Groot, wat is? Maxima Maximaal. Tour. Maxima Hoe Komt nou? Oh, leuk, Sarah. Oh. Ik lucht oh. ook. Oh. Oh. Ga oh. Goedenavond. Het eerste kennismakingsbezoek is voorbij en Brabant was het oh, oh eerste. Oh ja, het bezoek begint vanmorgen in Breda. De helikopter landt op het terrein van de KMA, de Koninklijke Militaire Academie. Ja. Maxima. En Kroepers Willem-Alexander stappen uit en worden begroet door burgemeester Rutte van Breda en de commissaris van de Koningin, de heer Hoebe. Hallo, ik ben Rutte. Ik ben Rutte. Nee, ik ben Rutte. Ben jij Rutte? Ja, jij bent Hoebe. Nee, ik ben Rutte. Ben jij Rutte? Nee. ik de Hoebe. O, Hoebe. Ik ben o, Hoebe. Na de KMA bezoekt het paard de grote of ons lieve vrouwenkerk van Breda. Naar de kerk maakt het paar een rijtour door park Valkenberg. Het was droog, het kwam met een open auto. maakt het paar een tochtje per boot door de binnendietse. <tie> het paar gaat dan op weg naar Eindhoven. En dat doen ze met de trein. En Maxima betaalt netjes voor een kopje Koffie! Ik ben zo blij. En dan gaat het paar met een super zuinige auto naar de Design Academy. Zeker zuinig. Zeker Voordat het paar gaat lunchen in het stadhuis, nog even zwaaien vanaf het Bordes. En uit deze korte samenvatting blijkt al het bezoekers feestelijk en vrolijk verlopen. De tournee gaat verder, aanstaande maandag. Dan de eerste grote stad, en dat is Amsterdam. Graag tot dan. Goedenavond. nacht. Goeie nacht. Goeie het hoogtepunt van deze week is nu aangebroken. U zit er allemaal klaar voor en wij natuurlijk ook. Hier is uw, mijn onze enige echte, meneer de Groot. ...toch Hallo elke friends. week, alsof ik weet niet Hier wat gaat gebeuren. Ja, Hier is meneer De Groot. Ja, Dit vind nou, ik wel even een, uh, nou een uh, en belangrijke en... mededeling over belangrijk. het... Uh, nou, dat zal belangrijk zijn, mensen. Uh, Hou je vast thuis, hoor. Er uh, komt wat, hoor. Ik, uh, Doe de gordijnen maar dicht vast, hoor. Er komt een, een, komt een aanbod, uh, korting uh, voor zo, het meneer De Groot zo, zo uh, magazine. Meneer De Groot uh, magazine. Dat is zo'n één velletje uit een bloknootje, een beetje schuin afgescheurd. Meneer De Groot magazine. Heel gunstig. Die krijgen een aanbieding. Met een grote korting Grotere Grote korting. Als je lid bent van dat bloknootje, uh, toiletpapier leveren Nou, een lekker club. Die, die stakkers die kunnen goedkoop toiletpapier ja, krijgen als in ze lid zijn. Drie kleuren druk. In drie kleuren druk. Wat is dat voor toiletpapier? Drie kleuren pluk Wat is dat voor raad toiletpapier? Uh, dat zijn aandelen KPN Aandelen KPN Dit is de Nie rijke klokken zijn dat nog elke ja, week. Ik knap daar e zoveel op. E-mail hey, e aan voor die stakkers die ik op willen sturen. Ja, wat was de vraag uh, ook alweer? Uh, de vraag was uh, zoals het klokje thuis tikt, puntje, puntje, puntje. Oh ja, en dan en, uh, moet je invullen en uh, dat stuur je op, dan aan. Uh, dik voor elkaar. After ja. Trost.nl Zo is het. Ja. Nou, we zijn er weer doorheen. We mee, passen mee, oh, nog meer. Oh, hey, hey, oh, hey, hey, hey. Als ik nou volgende keer weer van Jan Lulje naartoe kom. Nou, nou, nou. nou. Nee, oh, nou oh, je oh, je oh. zit hier een half uur uit mijn neus tegen. Ik heb ja. nog niks gezegd. Ja, maar voor Joppen zit er vol. Ja, maar oh, oh, oh. Nou, oh, oh. Nou, oh, oh, dan kom ik oh, niet in, weet je. Dan kan ik beter in de kroeg gaan zitten. Met de flauwe gul. Zacht een dokkie, dokkie. Allere keer wil ik m'n eigen rubriek hebben. Anders is het oh, de laatste keer geweest. En oma oh, Joppen is geweest, ja. Rustig nou maar. Oma oh, Joppen. Oma Joppen.